4 uur. Patermoog moet met het nws journaal De partij is twaalf bekend dat hij in oktober het voorzitterschap neerlegt. Er is veel kritiek op hem na het dramatische verlies van de PVDA bij de verkiezingen. Een deel van de luchthaven Orly bij Parijs is weer open. Alleen de terminal waar vanochtend een man drie militairen aanviel, blijft de hele dag dicht. De man probeerde het wapen van een militair af te pakken en rende naar een McDonald's. Daar is hij doodgeschoten.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 De waarschuwing komt van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Ji... die zijn Amerikaanse collega Tillerson op bezoek heeft gehad. Tillerson zei gisteren dat de VS een preventieve aanval op Noord-Korea niet uitsluit... als het land zijn raketprogramma uit blijft breiden. Een automobilist uit Leeuwarden is vanochtend overleden... nadat ze met haar auto in het water was beland. Hulpdiensten waren snel ter plekke in Oude Sluis... maar konden de vrouw van 56 niet meer redden. Juist vanochtend werd bekend dat reisscholen meer aandacht willen besteden aan wat mensen moeten doen als ze met hun auto te water raken. Het weer nog, vooral in het noorden nog wat opklaringen. Het is ongeveer 11 graden. Vanavond breidt het gebied met regen en motregen zich uit over het land. Morgen ook veel bewolking en af en toe lichte regen. Het is dan 10 tot 12 graden. Dit was VFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er is een ernstig ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam. En dat levert tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam centrum 5 kilometer file op. De vertraging is daar drie kwartier. Je kunt alleen via de parallelbaan. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Wij zeggen, don't worry, be happy. Yo, de, de single happiness als eerste na het weer van 4 uur. Dat waren de Pointer Sisters. Ja, het derde uur alweer van uh, dit programma, Albert-Jan. Ja, wij moeten ons nog even inhouden. En over een uurtje mogen we aan de hop. Ja, hop, hop, hop. <laughs> hop, hop. Het derde uur, wat gaan we daar nu allemaal doen? Uiteraard, rond de klok van half vijf, uh, de dieren van de week. Hadden we vorige week nog twee supermarktkatten uh, in de aanbieding. Papi en Deka. Heel goed. Die hebben in ons een thuis gevonden. Dat, betekent, dat zegt wel wat over onze luisterdichtheid, vind ik? Dat niet? dacht ik, ja. Dat dacht maar goed, dus vandaag een nieuw duo. En dan hebben we het over Phoenix en Puma. Fin, pu, fu, uh, Phoenix en Puma, dat zijn de dieren van de week rond de klok van half vijf. En het gedicht van de week, ja, we kan het anders over gaan dan over de Scharrohop? Ja, heerlijk. is dus ons eigenste Zandvoortse hopje. Mijn scharrehop het gedicht van de week om kwart voor vijf.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 ZFM. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl. www.zfm-live.nl. Het geluid hapert een klein beetje, maar het beeld is gewoon uh, vloeiend, uh, Albert Jan, okay. op dit moment. Dus je kan gewoon uh, overschakelen naar de website en geniet mee van ZFM Software. Met nu, I feel it coming. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight.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 Don't have Zit me dat even zo aan te kijken, Albert Gun. Heb je wel een goed uh, slot op de kast? Want uh, Fred zit er wel heel erg dichtbij, hè? Hier volgt een dus Ja, ja. Nou, Hé, hey, Fred. We houden je in de gaten, hoor. We houden je in de gaten. Hij moet wel op zijn plek blijven staan, hè? Ja, houden we in de gaten, hoor. Ons eigen Fred, hij, hij is er straks weer uh, na vijf uur... met Entertainment voor You tussen vijf en zeven... Heel veel Nederlandstalige muziek een leuk programma om naar te luisteren. Dus vooral ook zeker gaan luisteren straks. Na vijf uur bij CFM. Je hoorde trouwens de single van The Weeknd en Daft Punk. En dat was I Feel It Coming. Ja, zo dadelijk komt het eraan. Het Formule 1 nieuws. Nog een weekje, nog een weekje, Albert-Jan. En dan gaat het los, he, de Formule 1. Uh, het nieuwe Formule 1 seizoen. En eens even kijken of er nog uh, nieuwtjes te melden zijn. Hoor je ze dadelijk na deze plaat van Colonel abrams Hier is Traps. Ja, in de vorige uur van Sanford uh, op zaterdag hadden we het over het nieuwe Sanfordje bier. En dat is heerlijk hoor. We hebben het over de scharrel. 5,5% en een heerlijk, lekker, zoetig biertje. En we hebben een van die flesjes hè, ja, die we gekregen hebben van uh, Marcel en uh, Danny. hebben we in de vitrinekast gezet bij CFM. En daar vlakbij die vitrinekast zit die fred ei. Hey. <laughs> Nog steeds een grijs op zijn gezicht, maar volgens mij is de kast nog steeds uh, dicht Dus dat gaat helemaal goed. We houden je in de gaten tot aan vijf uur. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is tijd voor het uh, Formule 1 nieuws. Ja, een weekje voorafgaand aan de eerste race van dit nieuwe jaar is weer heel wat te melden, Albert-Jan. Het Formule 1-team van McLaren heeft contact gezocht met Mercedes... om te kijken of de samenwerking vanaf 2018 tot de mogelijkheden behoort. De Britse renstal van Stoffel, Ver Verdornen en Fernando Alonso... heeft nu nog Honda als motorleverancier... maar de relatie staat door de aanhoudende technische problemen zwaar onder druk. Tijdens de twee testweken in Barcelona stond er geen auto zoveel stil als de McLaren. Het team heeft weliswaar een, ja een langjarig deal met Honda... maar achter de schermen kijkt men naar on ontsnappingsklausules. Technisch directeur Eric Boullier liet onlangs al weten... dat de problemen met de Honda-krachtbond groter en talrijker waren dan verwacht... ...en hij vreesde voor een vertrek van Alonso. Formule 1-stal uh, Williams heeft Paddy Lowe in huis gehaald als technische baas. De Brit verliet begin dit jaar nog kampioensteam Mercedes. De 44-jarige Lowe wordt ook aandeelhouder van de Britse renstal... ...en krijgt een plek in de directie, melde het team donderdag. Williams rijdt komend seizoen met de jonge Canadese debutant Lance Stroll en de ervaren Liaan Felipe Massa. De auto kon zich tijdens de testdagen in Barcelona meten met de snelsten. De eerste race, zoals gezegd, wordt op 26 maart verreden in het Australische Melbourne. Nico Rosberg nam vorig jaar wel overwegend het besluit om als wereldkampioen afscheid te nemen, maar de Duitser lijkt inmiddels een klein beetje spijt te hebben van zijn beslissing. De 31-jarige Rosberg heeft de nieuwe Formule 1 Bolides in actie gezien... tijdens de testdagen in Barcelona en is zwaar onder de indruk. Ze zien er beestachtig uit, ze hebben een heel agressieve look. De coureurs zijn ook gek van de nieuwe wagens. Aldus de voormalige Mercedes-rijder in een filmpje op de officiële Formule 1-website... Rosberg verwacht dat de coureurs door de nieuwe regelgeving veel dieper zullen moeten gaan tijdens de races. Ze zijn dit seizoen echte gladiatoren, de bolides, zullen hen richting hun fysieke grenzen drijven. En tot slot, uiteraard Max Verstappen. Nog één week en het Formule 1 seizoen van 2017 gaat van start. Max Verstappen heeft bijzonder veel zin in het eerste raceweekend in Melbourne. De eerste race is altijd opwindend, zegt Verstappen op verstappen.nl. Omdat je nooit echt weet waar je qua prestaties met de auto staat. Omdat alles nog nieuw is. Dat merk je ook in de paddock. Dat is een verfrissend gevoel. Vanwege het tijdverschil met Australië zorgen we dat we op tijd daar zijn... zodat we iets langer hebben om te acclimatiseren. De eerste twee of drie dagen worstel je met een jetlag. Maar dat is niet erg omdat je gewoon enorm uitkijkt naar de eerste race van het jaar. De race in Australië is bijzonder voor verstappen. Eh, Verstappens Red Bull progenoot Daniel Ricciardo omdat het de thuis Grand Prix van Daniel is... krijgt hij natuurlijk veel steun, en er, wat erg mooi voor hem is. Ik kan niet wachten tot de auto's tijdens de eerste vrije training rondgaan... en het enthousiasme op ieders gezicht te zien zal zijn. Maar hij heeft ook gezegd, er mag voor Max ook gejuicht worden. Hè? Dus, ja, mooi gebaar van Ricciardo, de teamgenoot van Max' Verstappen. En hoe gaat het met de haaien vinden? Nou, we gaan het allemaal merken volgende week. De zaterdagmiddag zij ja, Coltrain en Ko. La, la, la, la. Jawel, het is uh, 7 minuten voor half 5. Voetballers zitten voor vandaag weer op voor de Veteranen 1 uh, Albertan. Ze speelden vandaag thuis tegen Bloemendaal Veteranen 2. En stand van die wedstrijd 3 tegen 3.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 Iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Ik kan niet zeggen dat ik iets kom Geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is. Vandaag kocht ik mijn derde video recorder Van u af aan is er dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven.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 Ik denk net iets vaker, iets vaker, simpelweg, gelukkig waar. Nog ietsje meer dan, ietsje meer. Jor, de de zilveren heeft roger en een eigen huis, een plek onder de zon. Is dat mooi of niet? Nou, ik dacht het wel. Nou ja, en als je bij je eigen huisje bent en je springt op de fiets, wat gebeurt er dan Albert-Jan? Dan breek je je pols. Dan breek je je pols? Ja, oké. Okay. Uh, uh, uh, bericht uit uh, uh, Zandvoort. En, uh, Jesper Rasch breekt zijn pols. Afgelopen zaterdag is het Zandvoortse wielertalent Jesper Rasch tijdens de ronde van Zuid-Holland na nou, ongeveer 100 kilometer ten val gekomen. Ik had direct veel pijn aan mijn pols... maar heb nog wel de 70 resterende kilometers voor in het peloton uitgereden. Na afloop zijn er foto's in het ziekenhuis gemaakt... en bleek mijn pols gebroken te zijn. Een MRI-scan moet deze week uitkomst, uh, uitkomst bieden... over de vraag of het een oude breuk is of een verse breuk, vertelde hij... Voorlopig dus geen koersen voor Raj, die het begin van het seizoen hierdoor helaas zal moeten missen. Zometeen de dieren van de week, maar eerst deze van Nielsen. Oeh, Ja. Yeah. ah ja. Yeah. sexy als ik dans.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 Sexy als does, ik dans, steek ik mijn handen op. Hoogvijf, even lekker ja. meedansen dit is van Nielsen. Sexy als ik dans. En dan gooi ik mijn haar los. Nou, uh, <laughs> ik weet het niet, met jou, kan jij er wat bij voorstellen? Nee, nee, nee niet echt. Als ik mijn haar uh, los ga, <laughs> ga gooien, niet echt. daar hebben we het maar niet over, maar wel over de nieuwe dieren van de week. Ja, en we hebben twee uh, poezen in de aanbieding. En die luisteren naar de naam Phoenix en Puma. Phoenix en Puma zijn twee lieve aanhankelijke zusjes van 14 jaar. Ze zoeken een huis waar ze samen mogen blijven met een tuin... zodat ze van de zomer lekker van de zon kunnen gaan genieten. Omdat deze dames op hun rust gesteld zijn... plaatsen ze het dierenhuis liever niet in een gezin met jonge kinderen. Wel zijn ze een klein hondje gewend, gewend en hier gaan ze goed mee om. En waar verblijven Phoenix en Puma? Ze verblijven momenteel in het dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort... Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl. Want ook Phoenix en Puma verdienen een thuis. Dus ga voor Phoenix of Puma of de andere leuke dieren... naar het Kennemendierenthuis. Kies om straat nummer 5 in Zandvoort Nieuw-Noord. Ja, ze dadelijk om kwart voor vijf geheim krijgen. Hè. We hadden ze in de tweede uur uh, uh, op bezoek in de studio. De heren van de scharop. En het uh, gedicht van de dag staat helemaal in het teken van de op. Het biertje speciaal gebrouwen voor Sanford. Dus blijf luisteren naar CFM Salford op zaterdag. En geniet straks mee van het gedicht van de dag. Er is onder meer one een bier, save me. You caused the rain, I fought your pain But you're the only one that could save me Oh, save me Please save me You caused the I'm Eén van de betere platen van de Doobies. Deze long train running. Ja, het is uiteindelijk om kwart voor vijf. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Het gedicht over de schar op uh, ons eigen Zandvoorts biertje. En het smaakt heerlijk en een beetje zoetig. En uh, de technieut van uh, CfM gaat hem ook uh, proeven vanavond waarschijnlijk. Hè? Eerst even lekker koud zitten markers. En dan komt het helemaal goed. Wat heb jij voor nieuwtje? Nou, uh, er worden ook nog vrijwilligers, ge vrijwilligers gezocht. ...voor het grote wandel- en uh, fiets- en ren-evenement uh, van aanstaand weekend. Het gaat om vriendelijke mensen die de wandelaars van die van Heinde en Verre komen... ...hartelijk welkom in Zandvoort willen heten. Naar verwachting zullen er circa 6.500 uh, van de 7.300 ingeschreven deelnemers... ...de tocht ook echt uitlopen... We willen ze traditiegetrouw met een bloem verwelkomen bij de finish. Ook voor de zondagmiddag zoeken we vrijwilligers... die een paar uurtjes willen helpen bij het uitdelen van ratels... zegt Ingrid Muller van de organisatie. Het gaat om vriendelijke mensen die de wandelaars... die van Heinde en Verre komen hartelijk welkom te heten in Zandvoort. Na verwachting zoals gezegd circa 6500... van de 7300 ingeschreven deelnemers de tocht ook echt uitlopen. We willen ze met een bloem welkom heten... al dus Ingrid Muller van de organisatie... Daarnaast willen we ook graag ondernemend Zandvoort vragen mee te doen. Dat kan natuurlijk via sponsoring, waar ook zouden de etalages extra feestelijk versierd kunnen worden. Of ze zouden langs de route muziek kunnen laten horen. Nou, dat doen wij toch? Dat regelen wij. Uh, mede uh, in de haltestraat, uh, Of misschien wel een gezellig bandje live laten optreden. En het minste wat ze kunnen doen is vlaggen uitsteek, uh, uitsteken en de straten versieren. Dat geldt ook voor de zondag als de circa 10.000, u hoort het goed... hardlopers dwars door het centrum van Zandvoort... hun parcours vervolging richting de finish op het circuit. Laten we allemaal zien dat Zandvoort een gastvrij dorp is, aldus Muller. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij Ingrid Muller op... en nou komt hij 06 06-245-30167. 06-245-30167. Ging dat te snel, u kunt het ook teruglezen in de Zandvoortse krant op pagina 21. Dankjewel Albert -Jan. En hier is de muzikale familie De Bars. You wear it well. You've got that personality. Yeah. You've got exactly what it takes. Yeah, yeah, yeah. Wear it, wear it, wear it, wear it, wear it, wear it, wear it, wear it. Ja, zo kreeg ze in de jaren 80 nou een plaat vol hè? Gewoon. En Het gaat maar door en het gaat maar door en het gaat maar door. De muzikale familie, de Barts, hoor je. Met de single You Wear It Well. En daarmee is het uh, kwart voor vijf geworden. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag. Vandaag helemaal in het teken van ons eigen Zandvoortse bier... De Scharrel. Je kwam in mijn leven in het jaar 2017. Ik weet nog goed mijn eerste glaasje. Heb de smaak inmiddels herkend. De smaak zilt zoet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 Mijn handen op mijn buik, mijn handen in mijn nek, je lippen op de mijne. Oh, wat is het toch fijn om één, één met je eigen scharrehop te kunnen zijn. Weet je, die romantiek ook in het gedicht, eh, Albert-Jan? Mooi, hè? Eén met je scharrehopje. Oh. Ik zou zeggen, bestel ze maar hoor, bestel ze maar hè. Het kan nu in de cafés, hier in Zalfort. En natuurlijk op het strand in het centrum. Of Ro is verkrijgbaar, onze eigen scharrehop. Ja, hier is Ro en Het kan bij Vurgen hier en je zit te balen. Je zit al horen lang te kieken naar ons school. Niks te groot niks te zien, niks te beleven. Goed, vervel, aan, wat zin ik doen. En met de hand die in de tijstroep, is het Alles donker, lampen, hoed, gertien en dicht. En als je bedenkt, ik ga je nou eens naar bed doen. Schiet zachtjes in de weg, en het verlossen. Ach, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even, je ze dan. Samen. Het weer nou echt in hoogste tieden weg te komen Je pakt op heel schin en ook te betalen je Kunt er net nog zo'n een Stel oh niet aan man Zoekt er toch nog een mijn man Wie denkt er nou ze vroeg al aan de hoogste kom oh, Bestel maar, bestel maar, bestel maar Je weet dat ik het niet kan loten Nog even het dan begin ik Door het echt Langs de weer. Ja. Het weer drukkend dubbel jacht, drukken, kunt naar binnen? Verloren, maar dat maakt voor die niet Ik heb iets dat heeft hij kunnen. Zolang het bier in de café maar blijven staan. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even tussen dan begin ik. Doe wat deugdig langs de prooten. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Ja, toen doe mij er nog maar in, uh, op het kan nog dit? Ja, kan, op, ja, kan op, ja. Ja. nog dit? Doe nog mee. Ja. Een. een heerlijke schar op ons eigen Zandvoort Sabir, Ja, na dat gedicht van de dag past deze er perfect bij natuurlijk. He? De single van Rowan Hezen. En bestel maar, bestel maar, bestel maar. Nog tien minuten te gaan. Zandvoort op zaterdag met Lucy in die Lapper. Hier is Kult, just one have fun. als je er een paar scharrenkopjes in gooit, hè? Dan lukt het vanzelf met de fan. <laughs> ja, de single van Cindy Loper en Girls Just Wanna Have Fun. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En via de website van CFM kan je live luisteren naar de radio. En natuurlijk, de laatste nieuwtjes uit Zandvoort volgen. Een van de laatste plaatsen van vandaag is deze van Adele. Steeds heerlijke muziek, hè, is van Adele en Water Under the Bridge. Ja, hij is er inmiddels aangeschoven. Frit, hij is er weer. Hallo, Frit. Hallo, goedemiddag. hallo, hallo. We hebben je even moeten missen met de is u weer. Ja, dat, dat, dat heb je al vroeg wel eens. Even. Hoe was je weekje vrij? <tomst> heb je uh, ervan genoten? Ja, heerlijk. Het weer, uh, het weer was ook goed dus. Wat ben ja, je ja. geweest eigenlijk? <laughs> ja, uh, eigenlijk een beetje wat, uh, wat klussen. Uh, met het mooie weer. Ja, Wat doe je in de tuin? Uh, schuur, de, huis, alles. En je was vanmiddag al op tijd in de studio voor de voorbereidingen van je programma. Wat, wat ja, kunnen we ja, ja. verwachten de komende twee ja, uur? Ja, we hebben hier een, een, een gast in Martijn Stam En die hebben we het eerste uur eventjes ja, te gast in de studio. En dan gaan we het over de nieuwe single hebben. Tenminste, de zijn laatste single. De regenboog. Eigenlijk een beetje carnavalskraken. ons uh, kraken? niet? nee. nee. Ja, ja, je mag hem. Ja, heel even. wij zijn er bijna. Heel eventjes. Ja, nee, of, uh, Dit is carnavalskraken. Hij is meegenomen met de carnaval. Oké, okay. nou, dan, dan, dan houden we het daarop. <laughs> okay. dus, uh, twee uur in ieder geval uh, ja, hebben we even contact met uh, Temming Temming over de uh, laatste nieuwe single. Doe wat met je droom. Dus dat. Uh, ja, misschien een nieuwe tekst uh, voor het gedicht voor, van voor de volgende week. week. Ja, ja, ja, een nieuw gedicht, uh, Albert <laughs> Jouwk. Ik hoor hem aankomen. Heel <laughs> ja, goed. Dus, en uh, ja, voor de rest, uh, een heleboel, <laughs> heleboel leuke muziek natuurlijk. Dus blijf lekker luisteren. Nou, heel veel plezier zo Zometeen... Ja, dat was uh, Fred. Ja, Martijn uh, komt trouwens op de scharrel op af. Hé? Ja hoor, ja, ik hoor het al in de auto. Ja, hij zei het al. Wa waar staan ze dan? Op die Weet je hier Waar staan ze Staat mijn glas al klaar? Ja, precies. Het zit erop uh, voor ons, uh, albert -Jan. Ja, voor vandaag wel. Jawel, maar morgen zijn we er weer. Tuurlijk. Ook dan weer tussen 2 en vijf. Zandvoort op zondag. Fijne zaterdagavond en uh, graag tot morgen. Dan zijn we er weer. Dag. Doei doei.